De Gouden Ganzenveer 2013 gaat naar dichter, schrijver en acteur Ramsi Nasser. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Academie de Gouden Ganzenveer aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. De jury onder voorzitterschap van Paul Schnabel roemt Nasser om zijn veelzijdigheid. Hij slaagt erin vele taalregisters te bespelen. Juist omdat dat fenomeen niet gevangen wordt binnen de klassieke literaire prijzen... vindt de Academie dat hij in aanmerking komt voor de Gouden Ganzenveer. De prijs wordt op 25 april uitgereikt aan Ramsey Nasser. De Amerikaanse regering bespreekt maatregelen rond de verkoop van wapens... die veel verder gaan dan de huidige wetgeving. Dat schrijft de Washington Post. Zo wordt volgens de krant overwogen om veel meer controles op te nemen in de wet... en om de straffen te verhogen voor mensen die wapens aan minderjarigen geven. Volgens de Post komt een werkgroep onder leiding van vicepresident Joe Biden... nog deze maand met een reeks aanbevelingen. De NS verwacht voor morgen na de kerstvakantie een drukke spits. Tegelijk wordt de dienstregeling morgen iets aangepast. Op grote stations vertrekken sommige treinen een paar minuten eerder... of van een ander spoor. Er worden extra servicemedewerkers ingezet om reizigers te helpen. Het weer. Vannacht af en toe een beetje regen. Morgen bewolkt en nevelig en meest droog. Het wordt de graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR Radio 1. Nou, vergeet Jungle Book en alle andere mooie verhalen... over dansende apen, want apen hebben helemaal geen ritmegevoel. Dat is nu bewezen met heus hersenonderzoek op primaten. Dus u krijgt ook meteen te horen hoe je eigenlijk een aap... laat stilzitten in een hersenscanner. We gaan het hebben over Stonehenge. U weet wel, het prehistorisch heiligdom dat nog altijd busladingen... toeristen, hippies en wichelroederlopers trekt... Hoe kun je daar als archeoloog de oorsprong van de plek onderzoeken... als je er niet zomaar mag graven? Archeologie zonder graven. En de vraag waar je nooit het antwoord op zult weten... tot het einde echt nabij is. Hoe lang zal ik leven? Ongelukken en misdrijven daar gelaten. We hebben een methode om van iemands potentiële levensduur... iets te kunnen zeggen. Maar dat is ontdekt bij zeldzame vogels. Dus ook nog even kijken of het bij mensen werkt. Laten we eerst eens duidelijk krijgen wat wetenschap eigenlijk is... ...voor we erover gaan praten. We vroegen het in Almelo. Ja, wat is wetenschap? Dat is een, uh, dat je jezelf gewoon uh, kan verbreden, zeg maar. tot meer knowledge en uh, om jezelf te verrijken. Wat, wat mag je daarover weten dan? U ja, overval me eigenlijk. Ik vind dat we nodig hebben, ja. Maar anders dan uh, waren we misschien nog uh, met elkaar in Afrika gebleven. Ik niks. Misschien kun je er wel veel mee doen, maar dat weet ik ook zo niet. Als zit mee wat vraagt. Ik heb zo'n verschrikkelijk Almelo's accent... Als je, als je wetenschappers hebt die dingen gaan bedenken... dus niet echt onderzoeken, maar bedenken... Ja, dan gaat het fout met de wetenschap. Een manier om jezelf te verrijken, dat vind ik een, een mooie... Stonehenge, een prehistorisch monument. Nog altijd populair uh, als reisbestemming voor hippies, yogis, wichelroederlopers en toeristen. En archeologen niet te vergeten. Maar wat heb je daar als archeoloog eigenlijk te zoeken... ...op zo'n legendarische plek als je er niet zomaar mag graven? Welkom Jos Kleine, u bent onderzoeker late prehistorie en holocene. En we hebben aan de telefoon Mark van Mervenne. Hij is hoogleraar bodemkunde aan de Universiteit van Gent. Ook goede avond. Jos ja. Kleine, met, met u te beginnen. Uh, Stonehenge. Is dat nog steeds zo'n mysterieuze plek? Uh, ja. ja, het is nog steeds een uh, heel mysterieuze plek. Uh, er komen nog steeds, inderdaad, zoals u ook al zei, duizenden uh, busladingen vol met, uh, met mensen daar naartoe. Uh, en ja, niemand weet eigenlijk precies waarom Stonehenge daar ligt. Er zijn nu wel steeds meer aanwijzingen voor bepaalde theorieën. En bepaalde theorieën vallen ook weer af. Maar echt precies waarom en uh, wat daar precies zich heeft afgespeeld en, en hoe dat. Uh, ja, tot ontwikkeling is gekomen, is nog steeds een groot, groot raadsel. Voor de mensen die nog niet helemaal uh, op het netvlies hebben... hoe Stonehenge er ook alweer weer uitziet, het is heel bekend... maar het zijn een, een paar stenen met dan nog een hele grote steen erbovenop. Klopt. Het, is een, uh, het zijn meerdere cirkels uh, van, van stenen. Uh, ook van verschillende herkomstgebieden. Uh, uh, sommige stenen komen heel ver vandaan, andere komen iets, iets, iets minder ver uh, vandaan. En uh, ja, dat is, uh, ja in, de, in de prehistorie is dat daar neergezet. En uh, ja, dat heeft een hele lange geschiedenis uh, gekend tot, tot, uh, tot ver in, in, de, in de huidige tijd natuurlijk. En hoe kregen ze die stenen daar en hoe kregen ze dan die grote stenen er bovenop? Ja, dat is een van, een van de mysteries die, die er bestaat rond Stonehenge. Maar als je uh, dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, onderzoek wat in Indonesië heeft plaatsgevonden, antropologisch onderzoek. Daar zie je ook dat grote groepen mensen uh, aangestuurd vanuit uh, een, een strikte hiërarchie uh, best wel in staat zijn om, om dat soort hele grote stenen te verplaatsen. en uh, ja, Waarschijnlijk hebben ze er gewoon heel erg lang over gedaan met heel veel man. Uh, en, en het was het waarschijnlijk ook niet zozeer het, uh, het, krijgen, het krijgen van de stenen op die plek, maar ook de... De reis naartoe was al een, een hele onderneming. En het, het verkrijgen van die steen had waarschijnlijk ook een bepaalde uh, belangrijke betekenis voor die mensen. Is dit dan meer een teken van uh, ongelijkheid dan een teken van kracht? Ja, maar ook uh, niet zozeer een, een, een, een, een, uh, een uh, vaststaande ongelijkheid. Maar meer een, een, een, een, uh, een verplaatsbare ongelijkheid die, die ook uh, uh, ja, kan wisselen. Dus op het ene moment is die ene persoon belangrijk... omdat hij ervoor kan zorgen dat die steen uit de rots komt. En de andere persoon is belangrijk omdat hij ervoor kan zorgen... dat heel veel mensen samenkomen om die steen te verplaatsen. En de andere persoon was belangrijk en die wordt daar dan uh, uh, geëerd... Uh, bij het neerzetten van die steen op bij Stonehenge. Als je daar als archeoloog onderzoek wilt doen, uh, dat lijkt me ingewikkeld. Want je mag er natuurlijk niet zomaar graven. Het is, het is een Klopt. monument, het staat op de, op de werelderfgoedlijst en, en, en dat soort dingen. Kun je er überhaupt graven? Ja, ja er zijn uh, ja, sinds, uh, ja, sinds de 20e eeuw zijn er verschillende opgravingscampagnes geweest bij Stonehenge. In het begin van de 20e eeuw zijn er veel generaals geweest die uh, uit de dienst kwamen. En, en uh, bij Stonehenge hebben kunnen graven omdat het toen nog... Eigendom was van, uh, van het leger. In de jaren 50 heeft een uh, archeologieprofessor in Engeland heeft, uh, opgravingen gedaan, heeft uitgebreid opgravingen gedaan. En uh, pas in de jaren 90 zijn zijn uh, resultaten tot publicatie uh, geworden. En uh, sindsdien is eigenlijk uh, men zich aan, aan het uh, bezinnen op wat moeten we nou eigenlijk met Stonehenge? Wat vinden we ervan uh, en, en wat kunnen we er nog mee? En uh, er is een, een onderzoek geweest, in, in 1998 is dat verschenen... Waaruit, waarin echt uh, Stonehenge in het landschap geplaatst wordt. Uh, en sindsdien, dat was eigenlijk een heel nieuw, nieuw idee van uh, kijken naar Stonehenge... als een plek om, voor de doden om samen te, samen, uh, uh, te brengen. Uh, tegenover een plek voor de levenden bij Durrington Wolf. Dat is een andere uh, vindplaats. En uh, dat heeft weer heel veel nieuw onderzoek, uh, tot heel veel nieuw onderzoek geleid... En daar komen dan uh, de, de recente opgravingen ook uit. Die, in, uh, die ook in het nieuws zijn geweest in 2007, 2008, rond die tijd. Maar je mag maar op één hele specifieke plek uh, graven. Ik, denk, ik neem aan dat je meer een klein sleufje mag maken. Tot, maar dat, je, dat je niet lekker even de hele boel nee, kan omspitten. Nee, nee, veel van de oude opgravingen hebben al heel veel omgespit. En als archeoloog uh, ja, is het eigenlijk wel heel wrang. Maar uh, je kan iets maar één keer goed opgraven en goed documenteren. Want dan ben je het kwijt. Dan is de vondst onder context. Uh, dus je moet echt heel zeker van je zaak zijn. Wil je iets opgraven? Voordat want, je dat... want misschien zegt de plek wel meer dan het object zelf. Dat de dat plek waar gevonden is ja, ja, Ja. Als je alleen een, een vondst vindt... dan, dan kan hij overal op een bepaalde manier uh, daar gekomen zijn. Maar alleen als je hem in een goede context vindt... dan, dan weet je zeker dat hij op dat moment in het verleden uh, daar gekomen is. En dat daar niks meer aan verstoring heeft plaatsgevonden. Nu is er iets nieuws. Archeologie zonder graven. Mark van Mervenne van de Universiteit van Gent. Nogmaals, goede avond. Jullie kunnen ja, want... onderzoek doen op dit soort plekken... zonder één schop in de grond te zetten. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, wel... Um... De, de principes waarop dat, dat gebaseerd is zijn wel al eerder bekend en, en komen eigenlijk overgewaaid vanuit de, de geologie, waar dat men ook de nood heeft om op grotere diepte, waar men gewoonweg niet aan kan, ook informatie te, te krijgen. En, en dat zijn vaak uh, principes die omschreven worden als geofysisch onderzoek. En dat is dus gebaseerd op, op fysische kenmerken van, van het bodemateriaal en eventuele, in de context van archeologie dan, eventuele verstoringen daarvan. En dus uh, dat zijn ook problemen die wij in de bodemkunde uh, hebben, omdat wij ook in de bodemkunde niet uh, overal een boer in de bodem kunnen steken. Dus ook om, om bodemkenmerken in kaart te brengen, uh, gebruiken wij dergelijke uh, principes. En uh, dat was dan ook de reden waarom dat wij er, want wij zijn een bodemkundig team uh, mee begonnen zijn om die, die toestellen, die sensoren te gebruiken. Maar omdat wij stilaan ook steeds vaker ook archeologische sporen vonden... zijn wij dus ook eens beginnen samenwerken met archeologen... en zo kwijt van het een het andere gekomen En zijn we dan uiteindelijk gevraagd om ook... Uh, dergelijke bodemkundig gerichte uh, geofysische metingen te komen doen op, op Stonehenge. Hoe ziet dat eruit? Wat heeft u voor apparaat uh, bij zich? En wat voor beweging maakt u en hoe zet u het apparaat aan? En wat voor geluid komt eruit? Uh, ja... Er komt geen geluid uit, er komt wel een digitaal signaal dat uh, dus in een computer constant uh, gelogd wordt en dat uh, samen met een gps uh, de, dus van coördinaten voorzien wordt. Het is het dus een, de toestellen die daarvoor gebruikt zijn, er zijn verschillende, maar het toestel dat wij vooral in de bodem kunnen gebruiken uh, is gebaseerd op uh, elektromagnetische inductie. Dat creëert dus een magnetisch veld en dat magnetisch veld induceert... Uh, elektrische stromen in de bodem die dan opnieuw een magnetisch veld uh, creëren en dat secundair magnetisch veld uh, meten wij op en dat zegt ons iets over de bodemsamenstelling en eventuele dus, uh, verstoringen daarvan en dat wordt continu gemeten terwijl dat, er, uh, dat toestel in een slede achter een kwad over het terrein heen en weer gereden wordt en, en dat moet u dan echt wel zien als om de 20 centimeter. Dus het gaat echt wel over extreem fijne uh, meetresoluties. En hoe diep gaat dat? Uh, dat hangt af van de grootte van, van, de, dus van de afstand tussen de spoelen. Het toestel dat wij gebruiken is het toestel dat meerdere spoelen heeft, waardoor dat wij ook meerdere diepteprofielen uh, diepte opmeten in één keer. Uh, maar dat gaat uh, tussen een halve meter en tot drie meter diep. En wat kun je dan zien? Wat, wat kun je zien wat voor een archeoloog eventueel interessant zou kunnen zijn? Well, je, je, ziet, je ziet anomalieën, noemen wij dat. Hè. Dus, maar je ziet dus iets dat afwijkt van de natuurlijke omgeving. Zeg maar. Dus u uh, kunt zich inbeelden dat als ergens een, een ringkracht gegraven wordt, hè, zoals rond het monument van Stonehenge, uh, maar ook in, in, in, de, in, de, in, de, in het landschap daar rond, zijn er dus ook veel, zeer veel structuren uh, die, uh, in het verleden geweest, al dan niet nog uh, zichtbaar op dit moment. En rond die structuren, grafheuvels of zo, werd heel vaak een ringgracht gegraven. Zo'n gracht die, die is dus uh, ja, een verwijdering van het oorspronkelijke bodemmateriaal. Maar na verloop van tijd waaien daar bladeren in en, en, en komt daar water in te staan en ontstaat daar een, wat, wat organisch materiaal enzovoort. En dus uiteindelijk komt die gracht weer volledig dicht. En als wij daar dan overrijden, dan zien wij dat dus er op een ringvormig patroon er een afwijking is van de samenstelling van die bodem. En wij zien ook niet meer, dus het is niet zo dat wij dan automatisch daaraan een archeologische interpretatie kunnen, kunnen verbinden. En in die zin is er eigenlijk toch nog altijd wel een zekere noodzaak om een archeologische opgraving of toch op zijn minst een verificatie te doen aan de hand van een beperkte boring of zo. Maar samen kunnen die... jullie uh, meer uitvinden. Uh, een ja. van de theorieën die je weleens hoort is dat ze misschien uh, niet die steen erop hebben gegooid op het monument, maar dat ze gewoon de rest hebben weggegraven en dan die, die steen alvast hebben neergelegd. Is daar iets van te vinden? Um, ja, wel. Dat lijkt mij wel heel bijzonder uh, onwaarschijnlijk... omdat het uh, technisch ook niet zo heel moeilijk is... om een steen uh, omhoog te krijgen... door er boomstammen systematisch onder te, te schuiven... Dus het is nu ook wel niet zo'n extreme moeilijke opgave om uh, voor mensen die zoiets als, als die, die, die, die geometrische vorm kunnen, kunnen, kunnen bedenken. Om ook een, een technische manier te vinden om een steen uh, pakweg een meter of twee of drie omhoog te tillen. Nou dat zegt dus, uh, u, dat zegt u nu. Maar volgens mij uh, dachten ze daar in de prehistorie stiekem toch wel anders over toen ze hem net erop hadden gelegd. Ja misschien wel. Dat zullen we ja. nooit weten trouwens. Dat maar zullen goed. we niet weten. Nee. Maar daar, daarvan zijn er, zijn er toch zeer weinig aanwijzingen, denk ik. Uh, maar het is ook zo dat, zoals de heer Kleine zei, de aandacht er ook, ook steeds meer gegaan is naar het landschap rond het monument. Uh, en het is eigenlijk ook in, in het landschap daar rond, en ons spreken we echt wel over uh, 2500 hectare groot... Uh, dat men nu dus uh, de, de, die technieken loslaat minder op, op het monument zelf... omdat dat echt wel al heel in detail uh, onderzocht is geweest. Ja, over dat landschap eromheen, uh, uh, Jos Kleine. We weten inmiddels dat, dat Stonehenge gesitueerd is in verhouding tot het, tot het zonlicht. Dat de zonsopgang op een bijzondere manier door dat monument heen schijnt. Wat, wat voor functie kan dat gehad hebben? Ja, dat heeft waarschijnlijk uh, voor de bouwers van Stonehenge rond die tijd... rond uh, 2550 voor Christus ongeveer is dat. Die bouwers die woonden op uh, een paar kilometer afstand van Stonehenge... Uh, waar nu de, een andere henge genaamd Durrington Walls gelegen is... bij het dorpje Durrington, uh, Daar hun uh, huizen en uh, de weg die van die plek uh, naar de rivier de Even leidt... die was ook uh, uh, gericht op een bepaalde uh, stand van de zon... En de, de weg naar Stonehenge was eveneens gericht op een bepaalde stand van de zon. En die, uh, die combinatie maakt dat, dat daar uh, waarschijnlijk ook processies uh, geweest zijn. Dat is het idee dat uh, mensen met uh, gecremeerde resten van overledenen... vanuit hun nederzetting via de rivier de Even naar Stonehenge uh, gekomen zijn. En dan moest je daar de, de zonsopgang mee maken? En daar een ritueel ja, bij uit, ja, uitvoeren? Dat, dat is het idee. Dat, dat, uh, dat de rivier was ook onderdeel van dat ritueel, als een soort reinigingsritueel. Uh, en, en inderdaad, ook precies op bepaalde momenten in het jaar uh, ging men naar Stonehenge om daar bepaalde rituelen met de overledenen uh, uit te voeren. En dus onze en die ondergang, de... die, die kon je dan het best zien uh, vanuit de woonplaats? Blijkt het ook uit dit onderzoek, want dit, dit kijkt eigenlijk wat, wat breder naar het landschap, hoe dat zich ontwikkeld heeft. Klopt dat met jullie eerdere theorieën? Uh, nou, dit was voor het eerst inderdaad dat, dat er echt naar, naar het landschap gekeken werd. En dat er vanuit zo'n perspectief. die twee vindplaatsen als Stonehenge en Duncan Walls naast elkaar gezet werden. En dat kon ook voor het eerst, omdat echt duidelijk was dat er ook chronologisch een, een relatie tussen was. Uh, eerst werd al vroeger werd altijd gedacht dat Duncan Walls later was. Maar uh, uit nieuw onderzoek blijkt dat het in dezelfde periode ligt als Stonehenge. En daar, daarop werd het ook mogelijk om die link te maken. En uh, toen in 2007 is een weg aangetroffen bij Durngton Walls die naar de rivier leidt. En precies in die verhouding staat zoals ook de weg naar Stonehenge in, in diezelfde verhouding tot de zon, uh, zonsopkomst staat. Tegenwoordig wordt het allemaal heel goed uh, beschermd. Nog niet zo lang geleden was dat wat minder. Er zijn hele popfestivals uh, georganiseerd Klopt. in de jaren zeventig. En hele hippiecommunes uh, geweest. Vinden jullie daar eigenlijk veel sporen van? Uit de meer recente geschiedenis? Ik denk dat dat beter een vraag is voor, uh, voor, voor, voor Mark. Mark ja. Ja. Maar Mark, hebben jullie veel sporen gevonden van uh, jointjes en, en andere... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, sporen van de jaren zeventig? Ja, ja, ja. ja. Het is zo dat inderdaad in, in, in, in een vrij groot gebied, niet zo ver naast het, het, het eigenlijke monument, er in een tien, twaalftal jaar een jaarlijkse festival plaatsvond. En dat gebied zit dus ook inderdaad vol met, met oppervlakkige rommel. Dus uh, daar zitten allerlei kleine fragmentjes metaal, waarschijnlijk blik, blikjes of, of het piketten van tenten of uh, weet ik veel wat. Maar daar zijn dus uh, die metingen ook heel. Uh, uh, zit er een zekere ruis op, op die metingen, uh, die, die wel verstorend werkt. En daar moeten we dan ook wel met, uh, met, uh, met uh, bepaalde configuraties gaan meten... die minder gevoelig zijn voor de bovenste de, uh, centimeters van de bodem... zodat dat, dat, dat effect er wat uitgefilterd wordt. Dus van de prehistorie in één keer naar de jaren zeventig van de vorige eeuw. Mark van Mervenen, dank u wel en uh, veel succes met dit onderzoek. En Jos Kleine, ook uh, hartelijk dank. Dank u wel. Nou, we gaan uh, verder met uh, poeptransplantaties. De dikke mensen die het niet lukt om af te vallen... zouden namelijk wel eens baat kunnen hebben bij zo'n uh, poeptransplantatie. Blijkt allemaal uit een pilotstudie... die onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift Gastroenterology is gepubliceerd. Artsonderzoeker Ruud Kotten werkt aan het onderzoek mee... en hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Poeptransplantatie, wat houdt dat in? Het, het klinkt nogal smerig, maar dat hoeft het niet te zijn. Nee, dat klopt. In de eerste plaats is het eigenlijk een soort lege term, want officieel zou je het een microbiële transportatie moeten noemen. Wat je doet is dat je de darmbacteriën uit een ontlastingsmonster van een donor wint. En die zitten dan in een soort bos, die zijn die gewonnen. Gefilterd dus uit de ontlasting. En dat geef je dan via een slangetje in het begin van de dunne darm, de twaalfvinger darm aan de ontvanger. En op die manier kan je darmbacteriën van de ene persoon in de andere overbrengen. Iets wat heel veel mensen wel zullen herkennen is dat de een zoveel kan eten als hij wil zonder ooit één gram aan te komen. En dat de ander maar naar eten hoeft te kijken. En, en die ja. is al twee kilo dikker. En waar ligt ja. dat dan aan? Dat is een hele moeilijke vraag. En ik ben bang dat we dat op dit moment nog niet helemaal kunnen beantwoorden. Maar het is wel zo dat dat mogelijk iets met die darmmaterie te maken uh, kan hebben. Je moet je natuurlijk voorstellen, uh, eten komt uh, in het lichaam, in de darm en daar spelen darmbacterie al een belangrijke rol bij de, het verteren van die voedingsstoffen. Sommige voedingsstoffen kunnen we ook niet opnemen uh, zonder dat uh, daar, daarvoor de darmbacteriën uh, daar eerst een omzetting in uh, plaats laten vinden. Dus je zou je kunnen voorstellen dat uh, darmbacterie misschien wel een uh, stukje zijn in de puzzel die, uh, die er is inderdaad waarom de ene persoon zoveel kan eten en nooit iets aankomt bij de andere persoon het tegenover de waarheid is. Dus de gedachte is dan eigenlijk dat je als je die darmflora van de een bij de ander inbrengt, dat die dan ook de luxe voortaan heeft dat het allemaal wat sneller wordt afgebroken? Nou, dat zou in een ideale wereld natuurlijk het geval zijn. Maar wij zien dat uh, aan de samenstelling van de darmflora, dat daar uh, stofwisselprocessen mee, uh, mee gerelateerd zijn, zeg maar. Dat op basis van de darmbacteriën die je hebt, dat er een andere stofwisseling plaatsvindt. En dat het onder meer ook uh, belang kan hebben in hoeveel stoffen stof je uit de voeding opneemt. En dat kan dus uh, met het verschil in de darmflora-samenstelling verschillen tussen mensen. Dat zou kunnen betekenen dat je iemand die uh, in een eerste situatie misschien wel heel snel aankomt van de voeding... in een nieuwe situatie met veranderde darmflora, daar wat uh, minder gevoelig voor is. In hoeverre weet u dit al? Want, want jullie zijn al uh, best ver gevorderd met het onderzoek. Wijst alles daar al op? Nou, wat we zien, er werd net al even gerefereerd aan de pilotstudie, die is gedaan. Uh, grotendeels overigens mijn voorgangers. En dan zien we dat als je de uh, darmflora van, uh, van de mannen met overgewicht uh, vervangt. door die van uh, slankere zonne-mannen, waarbij er echt een significant verschil is in, uh, in gewicht tussen de beide groepen. dan zie je dat uh, onder meer de gevoeligheid voor insuline, wat een hele belangrijke rol speelt bij de suikerhouding in het lichaam, dat die significant verbetert. Wat je eigenlijk ziet, is dat na zo'n behandeling in de eerste plaats de darmflora van de ontvanger gaat lijken op die van de donor. En ook dat um, dus de gevoeligheid voor insuline verbetert... en dat het eigenlijk ook een beetje gaat lijken op die van de donor. Dus je kan eigenlijk, als het ware, middels het transplanteren van die darmflora... kan je iemand qua stofwisseling, in ieder geval het gebied van suikers en insuline... Uh, tijdelijk doen lijken op de, op de donor. Dat is een beetje de kennis die we nu hebben. En uh, met deze kennis zijn we uh, inmiddels ook al bezig aan een grote vervolgstudie. Weet je dan ook precies welke bacterie je naar op zoek bent? Want het zijn er nogal wat die wij elke dag met ons meetorsen. Het zijn er inderdaad heel veel. Um, we hebben natuurlijk uit die pilotstudie... studie een aantal bacteriën naar voren gekomen die. Uh, uh, verschilden tussen voor- en na de behandeling. En die mogelijk dus een rol zouden spelen in waarom die stofwisseling ook veranderd is. Um, en natuurlijk een volstap daarop zouden zijn om dan specifiek naar die bacteriën te gaan kijken. In de eerste plaats wat er al over bekend is in de medische literatuur. In de tweede plaats om die te gaan testen. En dat zou je dan eerst uh, in proefdieren willen doen. Maar het is nu nog een beetje te vroeg om echt uh, de vinger op één specifieke bacterie te leggen. Maar dat is ook maar, moeilijk, want zijn we wel. ik Sorry. heb wel eens gehoord dat, dat we meer soorten bacteriën in onze maag hebben dan dat er aard, op, op planeet aarde diersoorten leven, los van bacteriën. Uh... Die vergelijking ken ik persoonlijk niet. Ik weet wel dat je in, je, in het maag-darmstelsel van de mens... dat er ongeveer tien keer zoveel bacteriën zitten als dat je cellen in je lichaam hebt. En dat ook het genetisch materiaal van die bacteriën tezamen... een factor 100 à 150 keer zo groot is als het genetisch materiaal van de, van de mens eigenlijk. Van de menselijke cel. Dus je, daar, vanuit dat standpunt kan je je wel voorstellen dat er behoorlijk wat mogelijkheden zitten. Zowel naar het positieve als naar het negatieve toe in de darmflora. Kortom, het is allemaal best ingewikkeld. Nou, zoeken jullie nog uh, proefpersonen, heb ik begrepen. Klopt dat? Dat klopt. Hè. Wat ik zei, we zijn hier met een uh, grotere studie bezig, waarbij we eigenlijk kijken. Uh, nog meer kijken wat het mechanisme nou is. Hoe kan het nou dat de ene bacterie als die vervangt een andere bacterie dat er dan iets verandert op het gebied van stofwisseling? En dan uh, zijn we eigenlijk met een grote broer van de eerdere genoemde pilotstudie bezig... waarvoor we enerzijds nog mensen uh, zoeken dus die uh, fors overigheid hebben. En het gaat dan eigenlijk om uh, mannen van volwassen leeftijd. Maar anderzijds ook nog uh, donoren zoeken. En Dat zijn dan uh, gezonde, slanke mannen. Dus jullie zoeken slanke mensen en uh, mensen met overgewicht... die alles al geprobeerd hebben en niks helpt? Nou, dat laatste hoeft niet per se, in de zin van dat ze niet alles geprobeerd te hebben. Maar uh, dat, is wel, dat zijn wel, uh, in mijn ervaring tot op heden, vaak mensen die inderdaad komen. Die bij de conventionele manieren, zoals, ter, zoals diëten en uh, meer sporten, et cetera, niet echt het, uh, het gewenste effect vertonen. En waar kunnen ze zich melden? Nou, ze kunnen zich uh, bij mij persoonlijk melden. Uh, mijn uh, e-mailadres uh, staat op jullie site. Dus uh, als mensen interesse hebben überhaupt in de studie of gewoon uh, eventueel ook willen deelnemen als deelnemer of als donor. Dan kunnen ze daar even op kijken en mij via de mail benaderen. En dat is via wetenschap24.nl. En dan moet je even zoeken en dan kom je na een poosje op de website van Labyrinth Radio. Ruud Kooten, artsonderzoeker bij het AMC, dank u wel. Geen dank. Lang zal je leven, maar hoe lang precies? Nou, er lijkt nu een manier te zijn om dat te voorspellen... door te kijken naar de uiteinden van het DNA. Daar kwamen Britse en Groningse onderzoekers achter... bij onderzoek naar een klein vogeltje op de Seychellen, de Seychellenzanger. Martijn Hammers is een van die onderzoekers en hij is hier nu te gast. Hartelijk welkom. Zullen we eerst luisteren naar het gezang van dat vogeltje? Nou, nu hebben we al kennis gemaakt met het vogeltje. Hoe ziet hij eruit? Nou, dit vogeltje, dat uh, het is eigenlijk een heel klein, bruin vogeltje. Het lijkt een beetje een vogel die ook in Nederland voorkomt, een, uh, een kleine karakiet. Uh, maar deze vogel is heel bijzonder, want hij uh, komt alleen maar voor op hele kleine eilandjes op de Sechelle. En Sechelle is een uh, eilandengroep van 115 eilanden in de Indische Oceaan. ongeveer 1000 kilometer ten noordoosten van uh, Madagaskar. En deze vogel was in de jaren 60 een van de zeldzaamste vogels ter wereld. Er waren er nog maar 29 uh, over. Maar tegenwoordig gaat het weer heel goed met deze vogel. En er zijn er nu meer dan 3000. Maar dat ze op zo'n klein eilandje wonen, uh, zijn ze een ideaal uh, onderzoeksobject voor onderzoekers die er al sinds 1985 onderzoek aan doen. Waarom is dat zo ideaal dat ze op een klein eiland wonen? Nou, dat ze op een heel klein eiland wonen. Het eiland uh, waar ze origineel uh, nog voorkwamen is maar een kwart vierkante kilometer uh, groot. Het is een onbewoond eiland. En het is helemaal een uh, natuurreservaat. En al deze vogels op het, uh, op het eiland, uh, die hebben we allemaal gevangen. En die, hebben allemaal, die kunnen we allemaal individueel herkennen. Dus we hebben ze uh, allemaal kleine ringetjes om hun poten gegeven. Met, uh, met kleuren erop. En daarin kunnen we precies zien ja, wie, uh, wie is. En omdat we al zo lang onderzoek doen. weten We van elke vogel waar die geboren is. Met wie die gepaard is, wie zijn kinderen zijn. En ja, we weten er eigenlijk, uh, eigenlijk alles van. Je kent de vogels. Ja, zo zou, je het, zo zou je het kunnen zeggen. Een, een eiland van een kwart vierkante kilometer. Hoe doe je daar dan onderzoek? Want, want je moet er best een periode zijn. Je bent er een aantal keer geweest. Hoe verblijf je daar? Ja, het is, uh, ja, het is een onbewoond uh, eiland. Dus Je, uh, ja, je mag niet, niet permanent wonen, maar we, er is een klein onderzoekstation. En elke keer dat, dat we daarheen gaan met een groep onderzoekers... Uh, zitten we daar in een, klein, in een klein huisje. Maar het is wel voor de rest vrij... Uh, primitief. Dus je moet met een bootje naar een groter eiland toe om drinkwater te halen en uh, eten te kopen. Want er is op het eiland verder niks, alleen vogels en een paar onderzoekers. Jullie zijn dan de enige bewoners ook? Ja, er zijn een paar lokale boswachters en elke dag komen er een, komen wat toeristen langs die we rondleiden. Maar voor de rest uh, zijn wij de enige bewoners. En dan uh, die vogels bestuderen, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe bestudeer je de, de levensloop van een vogel? Hoe we deze vogels uh, bestuderen, we gaan elk jaar uh, naar het eiland toe. En daar proberen we zoveel mogelijk van deze vogels te, te vangen. En dat vangen gaat met, uh, met mistnetten. Dat zijn hele grote netten die we in het, uh, in het bos ophangen. En uh, de vogels die kunnen deze netten niet zien. Dus die vliegen niet vermoedend door het bos. En ja, komen dan een net tegen, raken daarin uh, verstrikt. Maar dat doet ze, doet ze geen pijn. Je kan ze daar zonder veel moeite uh, uithalen. En als je het eruit gehaald hebt, uh, ja, geven ze deze, die kleuringen, zodat we ze individueel kunnen herkennen. En doen we allerlei metingen. En een van die metingen is dat we een klein uh, bloedmonster nemen. Dat zijn twee of drie druppels uh, bloed. En met deze bloedmonsters uh, doen we DNA-onderzoek. Uh, je hoeft ze dus geen pijn te doen. Je neemt gewoon een klein beetje bloed af. Je laat hem weer vrij. En, en ja, dan, ze vliegen weer. Uh, vind weer vind vrij. je hem later weer. Wat, wat kom je allemaal te weten over de levensloop van uh, de Seychelles-zanger? Hoe ziet zo'n leven eruit? Verloofd, getrouwd, kinderen, ja, het is, legt een uh, ei, bouwt een nest. Een zanger, uh, het leven van de sociale zanger is net een, net een soap. En dat is vooral omdat we zoveel weten van deze, deze vogels. Dus ze worden geboren. Na Het uh, ja, eiland is heel klein. Uh, en daardoor zijn, ja, ze zijn heel erg territoriaal. Dus ze hebben allemaal een eigen, eigen territorium. Uh, maar er is eigenlijk weinig plek voor een jonge vogel... om zelf een territorium... Op te starten. Dus vogels worden, worden geboren en na één of twee jaar uh, moeten ze de keus maken: van ja, ik ga zelf een territorium opstarten of ik blijf, of ik blijf bij mijn ouders. Maar omdat er zo weinig uh, territoria vrij zijn, blijven deze vogels vaak uh, bij hun ouders en helpen hun ouders bij het opvoeden van hun eigen broertjes en, uh, en zusjes. Uh, en dan wachten ze tot er ergens anders een vogel doodgaat en dan nemen ze een, uh, ja, een territorium over. Dus dan trouwen ze met iemand. Uh, ja, die misschien niet eigenlijk de partner is die ze willen hebben. Maar ja, waardoor ze wel een territorium kunnen krijgen. Een verstandshuwelijk. Een verstandshuwelijk. En dat heeft allemaal nadelige gevolgen. Want deze, deze vogel die is heel erg aangepast op het leven op kleine, kleine eilandjes. Dus er, is, er zijn geen predatoren. Dus er zijn geen roofvogels die deze vogels kunnen, kunnen opeten. Dus uh, ze kunnen heel lang leven. En daardoor kunnen ze ook uh, zich veroorloven om heel weinig eieren te leggen. Uh, dus de meeste vogels in Europa, kleine vogeltjes, leggen heel veel eieren. En deze vogels die leggen maar één ei per jaar. Maar wat hebben we ook ontdekt is dat, uh, dat 40% van alle jongen die geboren worden van een buitenechtelijke vader is. Dus het is een overspelige vogel. Ja, behoorlijk. Ze zijn wel getrouwd, maar, maar hoe doen ze dat dan? Hoe gaat, de, hoe gaat een vogel vreemd? Na nou, ze ja, eigenlijk net als mensen dat doen, denk ik. Dus uh, ze, zijn, ze, ja, zijn, de ze zijn getrouwd. Hoe en, doen mensen dat? Ja, lang, nou, om, het is, een is motel vaak, langs de A4? Maar... Nou, het, is, het is bij vogels waarschijnlijk zo vaak dat, uh, dat, het, dat het vrouwtje uh, het vreemdgaan initieert. Dat bij mensen niet zo te zijn. Mannetjes doen het bij vogels ook, hebben mensen ook. Uh, maar ja, een vrouwtje gaat vaak waarschijnlijk voor opkomst uh, gaat zijn territorium uit. Zodat haar man, haar mannetje waarmee ze gepaard is haar niet kan, kan volgen. En dan gaat ze op zoek bij de, bij de buurman of bij mannetjes uh, vlakbij. En daarmee kijkt ze of, daar, of ze daarmee kan paren. Zonder dat haar eigen mannetje dat, uh, dat doorheeft. Want het probleem is dat als het eigen mannetje dat doorheeft... dat hij dan ook minder hard voor de kinderen zal, zal zorgen. Omdat het niet zijn kinderen zijn. Heeft het een biologische functie, vreemdgaan? Uh, ja. ja, dat zou je wel kunnen, kunnen zeggen. Zeker in zo'n zo soort... die waar de genetische diversiteit vrij, vrij laag is... Omdat, uh, omdat het er maar zo weinig waren, 40 jaar terug... Um, ja, moet, moet de vogel er eigenlijk alles aan doen... om zijn kinderen zoveel mogelijk genetische diversiteit uh, mee te geven. Dus als beide ouders vrij veel aan elkaar gerelateerd zijn... kan het soms voordelig zijn om, met een, om vreemd te gaan... zodat uh, ja, je de genetische diversiteit van je kinderen kan verhogen. Het heeft dus een biologische functie. Misschien dat heel veel luisteraars nu denken... zie je wel, het is gewoon, het is gewoon de natuur. Ik, ik hoef me niet schuldig te voelen daarover. Nu even over, over dat uh, levenseinde. Want het is, het is een van de dingen die je nooit echt weet. Hoe oud iemand zal worden. O ongelukken en, en misdrijven daar gelaten uh, natuurlijk. Hoe kijken jullie naar de potentiële levensduur van zo'n vogeltje? Um, <kugels> nou, omdat deze vogels een hele leven kunnen, kunnen volgen... Ze... Ze leven Voor, voor zo'n klein vogeltje leven ze vrij, vrij lang. Dus de gemiddelde vogel leeft ongeveer 5,5 6 zes jaar. Als je dat vergelijkt met een koolmees, die leeft gemiddeld twee uh, jaar. Maar de oudste vogel is wel, wel 17 geworden. En omdat we elk jaar naar het eiland uh, teruggaan. En die vogels die we allemaal individueel gemerkt hebben... kunnen we steeds weer volgen. Kunnen we precies weten uh, wanneer, uh, wanneer ze doodgaan. Dus we weten precies wanneer ze verdwijnen uit de, uit de populatie. Dus waar we naar kunnen kijken zijn er allerlei factoren... die voorspellen wanneer een vogel uh, doodgaat. Een van de dingen waar ze bij mensen altijd uh, uh, veel van verwacht hebben... dat zijn de telomeren, de uiteinden van, van de DNA-strengen. Het, het DNA kan je zien als een soort veter, heb ik me eens laten uitleggen... en de telomeer dan als het plakbandje aan het einde van, de, van die veter. Blijkt dat ook bij deze vogeltjes? Ja, ja we hebben de, de telomeren, dat zijn dus de chromosoom-uiteinden... Uh, hebben we onderzocht van vogels... Uh, van alle verschillende leeftijden en ook uh, van dezelfde vogel op meerdere, op meerdere punten. En die, die telomeren die worden uh, steeds korter als een, als een vogel ouder wordt. Dat zijn, ja, het zijn dus de uiteinden van de chromosomen. En elke keer dat een de cel deelt, wordt die telomeer een klein stukje korter. Maar op een gegeven moment wordt die telomeer zo kort... Uh, dat, uh, dat het chromosoom uit elkaar valt en dat de cel stopt met, uh, met delen. En dat is niet goed, want dan gaat de vogel dood... En... Mensen mogelijk ook. Maar kun je dan ook zien als je het DNA van een vogel bestudeert... of, of, of de druppel bloed bestudeert en, en, die, en die chromosomen... kun je dan ook zien van nou, de, deze gaat uh, volgend jaar eraan? Ja, wat we, wat we hebben ontdekt is uh, door, het, door het meten van telomeren... van heel veel uh, verschillende vogels... hebben we gekeken naar of de, of de lengte van deze telomeren... of de snelheid waarmee telomeren uh, korter worden... Uh, of die kunnen voorspellen wanneer een vogel doodgaat. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Dus hoe korter een telomeer is, hoe groter de kans is uh, dat de vogel doodgaat. Maar ook de snelheid waarmee, het, uh, waarmee een telomeer korter wordt. Dat voorspelt ook wanneer een vogel uh, doodgaat. Dus op een zeker punt in het leven kun je zeggen... nou, dit gaat zo hard, uh, als ik de lijn doortrek... dan ben je binnen twintig jaar kastje bij, als je het over mensen zou hebben. Nou, ik weet niet of je het, of je het zo kan, uh, kan stellen. Er zijn heel veel factoren die doodgaan kunnen, kunnen beïnvloeden. Je kan alleen zeggen dat met, met kortere telomeren... Uh, je een grotere kans hebt om dood te gaan. Alleen wat we, wat we niet weten is of het juist uh, de telomeren zijn... waaraan je doodgaat. Of dat de telomeren een soort van indicatiefunctie hebben... Uh, voor iets anders wat heel slecht met je gaat, waaraan je doodgaat. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een erge ziekte hebt... Uh, dat kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je telomeren heel snel korter worden. En dan kan je doodgaan aan de ziekte. Maar dan kan je bijvoorbeeld door het meten van de telomeren... wel zien dat je ziek bent, dus wanneer je, wanneer je doodgaat. Wat zou je er in praktijk aan kunnen hebben om, om een soort zandloper te hebben... waaraan je ziet uh, hoe snel de tijd verstreken is? Um, ja, dat is een, een lastige vraag. Aan de ene kant zou je het heel ver door kunnen trekken... en zou, zou je kunnen denken van... we zouden op den duur misschien kunnen voorspellen... hoe lang iemand nog te leven heeft door naar deze telomeren te kijken. Maar je zou het bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken uh, door bijvoorbeeld mensen... Uh, adviezen te geven hoe ze gezonder kunnen, kunnen leven. Dat je bijvoorbeeld telomeren uh, op verschillende punten in iemands leven meet. En dan tussen bepaalde punten zie je van... de telomeren zijn nu wel heel hard afgenomen. Misschien dat je toch moet, moet stoppen met roken of iets aan je gewicht moet doen. Allemaal factoren die telomerlengte kunnen, kunnen beïnvloeden. Om te zorgen dat, dat ze minder snel achteruit gaan. Omdat wel een indicatie is... Maar volgens mij voor stoppen met roken heb je geen telomerenonderzoek meer nodig. Dat, dat lijkt me gewoon een, een inkoppertje. Ja, dat klopt. Maar het is, het is wel echt aangetoond dat, uh, dat roken, vooral roken, dat het heel snel of heel slecht is voor je telomeren. Dat we daar erg snel korter van, uh, van worden. Fantastisch onderzoek. Um, ja, De tijd die je hebt op planeet Aarde moet je dan maar comfortabel doorbrengen. En volgens mij kan dat heel goed op de Seychelles. Want het staat ook vooral bekend uh, vanwege de luxe resorts. Heb je daar ook iets van meegekregen? Van, ja, de, van is, de allerrijksten uh, der aarde? Uh, ja, ja, het eilandje waar we zaten is een, een natuurreservaat. Dus dat is allemaal heel primitief. Maar het eiland uh, ja, ernaast, dat is een eiland waar bijvoorbeeld Paul McCartney uh, af en toe uh, vakantie viert en Jude Law. En ja, we zijn uh, vorig jaar wat meegeholpen aan een... Uh, aan het project om deze vogels naar weer een ander eiland te verplaatsen... om te zorgen dat ze van, van de lijst van bedreigde diersoorten afgehaald zouden kunnen worden. En dat, dat eiland, om daar een nacht te verblijven, kost 3.500 euro als, als toerist. Dus het is wel een exclusieve locatie. En als vogelonderzoeker kun je daar gewoon uh, tussen lopen. Ja, het is fantastisch. Dankjewel Martijn Hammers uh, van de Universiteit Groningen. Uh, ja, en heel veel succes met het verdere onderzoek. Straks gaan we het hebben over het ritmegevoel van apen. Dat blijkt ze namelijk helemaal niet te hebben. Maar eerst is het tijd voor onze rubriek Post. In die rubriek kunt u elke week terecht met vragen. Iets waar u al een tijd mee rondloopt, maar geen antwoord op kon vinden. En deze week kwam de vraag van Suzanne van Latem uit Nijmegen. En ik zal even voorlezen wat haar vraag was. Er was dus een draaiend wiel en ik keek ernaar... en ik zag heel snel en kort het logo van de auto op de wieldop. Helder en duidelijk en herkenbaar. Een seconde later was het een vliegende schijf... waarin ik niets meer kon ontdekken. En hoe hard ik het ook probeerde, elke keer was het raak... en kreeg ik het niet meer op mijn netvlies, dat logo. Dat verbaasde mij en dus vroeg ik mij af... hoe krijg je je ogen het voor elkaar... bij een eerste blik naar een snelrijdende auto wel het logo te zien... en daarna ineens niet meer. Voor het antwoord zijn we terechtgekomen bij optometrist Robert-Jan Korteland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Herkent u dit? Ja, ik herken het wel. Het is een uh, bepaald fenomeen. En uh, ik kan er wel antwoord op geven. Nou, gaat uw gang. Nou, het onderwerp uh, van de vraag dat heeft te maken met visuele perceptie. Uh, je zou kunnen zeggen dus uh, hoe uh, signalen verwerkt... Um, en bewegingen waargenomen worden in de visuele schors van de hersenen. He, daar, daar speelt zich dat af. En, um, nou, ik moet nog even een paar dingen over het netvlies vertellen... Om, om die vraag goed te kunnen beantwoorden. In het centrale gedeelte van het netvlies ligt de fovea. Dat is een, een soort holletje midden in de gele vlek. En het wordt ook wel de macula genoemd. En, um, dit is het gebied waar tegeltjes gegroepeerd zijn... En hier wordt visueel detail waargenomen en verwerkt door de hersenen. Dat heet ook wel het Parvo Pathway. En uh, scherpe waarneming um, speelt zich daar af. Hè? Dus zien wat er aan de hand is. Eigenlijk kijk je dus met dat gedeelte van het netvlies naar een logo midden in een velg. Um, het perifere gedeelte van het netvlies is beter in het uh, de detecteren van beweging... en flikkering van licht en dat soort dingen... En uh, er wordt ook wel eens gesproken over het wear system. Dus waar bevind ik mij in de ruimte? En dat heet dan het Magno pathway. En hier bevinden zich uh, voornamelijk staafjes. Nou, dit gedeelte van het netvlies is gericht op alertheid... en neemt juist die beweging en de rotatie waar. En dat is het draaiende wiel. En dus in dat geval zou je kunnen zeggen dat de ogen afgeleid worden door het draaiende wiel... terwijl je probeert te herkennen welk logo er in het centrum van de velg afgebeeld staat. In een fractie van een seconde lukt het... Uh, om het scherp te zien. Maar dan verschuift meteen die waarneming van het centrum, hè, dus uh, de fovea, naar het perifere gedeelte van het netvlies. En daar wordt alleen maar weer die beweging waargenomen. En detail uh, ebt daar weg. Dus um, heel kortstondig kun je de hersenen als het ware voor de gek houden. En centraal uh, fixeren. Maar door dat draaiende wiel um, gaat dat dus weg. En dan wordt het opeens wazig. Uh, Kun je dat niet uh, leren? Kun je het niet met concentratie uh, jezelf aanleren om toch dat logo te blijven zien? Nee, nee het, is, het, het is een proces wat zich afspeelt in je onderbewustzijn. Ja, dat is nauwelijks aan te sturen. Ook niet als je heel hard oefent? Nou, je kan wel een beetje wennen, zeg maar. Hè? Dus Het visuele systeem wendt aan de beweging als je er heel lang naar kijkt. En um, als je dan wegkijkt, dan, dan, dan zie je nog wel eens uh, uh, toch uh, dat stukje waarneming. Dat noemen ze dan het after effect. Maar er um, ja, hebben ze ook wel eens van die plaatjes van in, in boekjes... dat je een tijdje naar een afbeelding kijkt. En als je dan wegkijkt, dat je nog steeds die afbeelding op een witte muur ziet bijvoorbeeld. Hè, dat, dat is dan iets waarmee je uh, uh, kan trainen. Maar uh, in principe kun je niet uh, uh, het merk hè, wat in midden in die vella staat... Als je een draaiend autowiel hebt, nee, dat kun je niet vasthouden. Dat kun je niet, dat lukt niet. Het is een helder antwoord. Dank u wel, optometrist Robert-Jan Korteland. Graag gedaan. En ook dank aan Suzanne van Latem voor deze vraag. En als u ook een vraag heeft, het kan echt van alles zijn... geen enkele vraag is ons te mal, dan kunt u die mailen... labyrintradio.wpro.nl ja, uit de Jungle Book, waar de apen de prachtigste jazz maken. Maar Henk-Jan Honing, hartelijk welkom. Apen hebben helemaal geen ritmegevoel. Dat is ontdekt door Amsterdamse en Mexicaanse onderzoekers. En dat stond uh, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE. En u bent een van die onderzoekers. Hoe onderzoek je eigenlijk of een aap ritmegevoel heeft? Uh, we doen luisterexperimenten met uh, racersaapjes. En uh, uh, dat hebben we gedaan op een manier... die we eerder ook met volwassenen, met mensen gedaan hebben... en met pasgeboren baby's. Het, het voor mij was het een hele simpele methode. Het is een wat, wat ouderwetse eigenlijk techniek om zeg maar, elektrische signalen op, uh, op de schedel te meten. EEG. Uh, soms gebeurt het wel eens bij mensen in, in het ziekenhuis. Moet je EEG je gemeten. Plakkertjes op het hoofd en dan meet je elektrisch potentiaal op de schedel. En die techniek uh, was ik in mijn naïviteit, dacht ik van nou, dat kunnen we ook uh, bij aapjes gebruiken. En dan kunnen we kijken of ze... Uh, ja, of ze een maatgevoel hebben. Want dat is eigenlijk wat we ontdekt hebben. Ze hebben geen maatgevoel. Ze hebben wel ritmegevoel, maar geen maatgevoel. Wat is het verschil tussen ritmegevoel en, en maatgevoel eigenlijk? Ja, uh, ritmegevoel is dat je een ritme kan herkennen als ervan, dat is een, een ritme wat is in drie kwarts maat of in vier kwarts maat. Dat heeft een bepaalde uh, structuur die, die, die, die, die ritmisch is. In tijdsintervallen van verschillende lengte. En maatgevoel is eigenlijk veel simpeler. Dat is dat je regelmaat hoort in iets wat verandert. Dus je hoort een ritme, maar je hoort dat daar een regelmatige puls in zit. Of dat, daar, dat het een bepaald tempo heeft. En dat maatgevoel, daar zijn we heel erg geïnteresseerd, in dat is een, een, ja, een, een, een bouwsteen van, van muziek, van musicaliteit. Als je geen maatgevoel hebt, kan je niet samen muziek maken. Dus daarom focussen we ons zo heel erg op dat idee van, van maatgevoel. En pasgeboren baby's hebben dat al? Het, het, het zit al meteen bij aflevering uh, in het beestje. Ja, nou, dat denken we. we hebben, een jaar of drie geleden heb ik dat met, met Hongaarse onderzoekers uh, dezelfde methode gebruikt. Dus die baby's die luisteren naar een, naar een, naar een drumritme. Ze slapen, ze hebben pakketjes op het hoofd. En dan kijken we naar het hersensignaal in reactie op stiltes. Maar stiltes op verschillende plekken. Stiltes aan het begin van de maat. Dus een, dat noemen we een luide rust. Je verwacht heel erg dat er iets gebeurt. Er gebeurt niks. Dan hoor je een syncope. Dan hoor je heel hard niks. En stilte dus in het ritme, die waar, waar je niet een sterke verwachting hebt... Die, die noemen we dan stille rusten. Dat was de theorie. Kun je op tafel trommelen om het duidelijk te maken? Of, of is dat een beetje lastig? Hebben we daar een geluidsvoorbeeld van? Nee, dat hebben we volgens mij niet. Nee. Dus je, je zult echt op nou, tafel. Dan, ik, dan doe ik het even voor en doe ik een soort drumbox. Oké, okay, ja, dat kan. He? Even improviseren. Uh, het gaat ongeveer zo: uh, doep, tch, tap tch, doep, doep, tap, tch, doep, doep, doep. Dat is het ritme. Ja? En af en toe gebeurt er dit. Dus dan heb je: doep, tch, tap, tch, doep, doep, tap tch, doep, tap tch, doep, doep, tch, doep, doep, tch, doep, Een, een, doep een doep onderbreking. Tap. Dus af en toe de eerste tel weg. Ja. Maar er zit op andere plekken in de ritme zit vergelijkbare stilte. Dus dat is nou wat lastiger nadoen voor mij. Die fysiek even stil zijn. Maar die je als luisteraar niet opvalt. Omdat wij hebben die metrische verwachting, dat maatgevoel hebben we. En het valt ons heel erg op als je iets weglaat op de eerste tel. Maar als je dat op de tweede of op de derde tel doet... dan valt het je veel minder op. Nou, We meten dan dat elektrisch potentiaal op, op, op de scheel. Bij volwassenen, maar ook bij pasgeboren baby's hebben we dat gedaan. En dan zie je, als de verwachting geschonden wordt... zie je een negatief piepje, piekje, een, een mismatch negativity heet dat. dus is een, dus een signaal, er is dus heel veel onderzoek gedaan... wat aangeeft dat je verwachting geschonden wordt. Dus ergens in het brein gaat een soort belletje af van... Hey, dit, komt van niet. Hey, dit past niet, dit is, ja. dit is, dit is onverwacht. Het is niet wat ik, ik voorspeld dat dat zou gebeuren. En dat zien we wel bij die luide rusten. En dat zien we niet bij die stille rusten. Maar die zijn alle twee even stil. <laughs> dus dat is de methode om, zeg maar... En dat kan je zonder aandacht doen. Als je dat bij luisteraars doet die ondertussen naar televisie kijken... en ondertitels lezen en je laat die drumritmes horen... zie je iedere keer dat negatieve piekje op die eerste tel... als je daar een stilte hebt. Dus het is een... Ja, we denken dat het een betrouwbare methode is om maatgevoel te testen. Maar ja, hoe krijg je een aap in een, in een hersenscanner? Of, of, of hoe krijg je die in ieder geval zover dat hij dat stil zit? Ja, mijn naïeve idee was: van nou, is heel makkelijk. Je plakt die apen met die elektrodes en je laat ze ook horen. Je laat ze een beetje doezelen en dan kan je het doen. Maar het heeft me twee jaar geduurd, überhaupt al, om een lab te vinden wat dat wou doen. Want deze methode uh, wordt eigenlijk helemaal niet bij Hij is nog nooit bij aapjes gebruikt. Terwijl ik dacht dat dat. Uh, ja, dat, dat dat dat onderzoek daar vandaan kwam, maar dat is nog nooit gedaan. Altijd invasief, dus altijd eh, zeg maar boren in de schedel... of elektrodes in de hersenen, maar nog nooit aan de oppervlakte. Eh, er waren ook zelfs eh, collega's die zeiden van... ja, dat kan helemaal niet, want er zit, die hebben spieren op hun schedels... en dat gaat allemaal verstoringen opleveren. Dus het eerste doorbraak van het artikel was eigenlijk dat we aantonen dat je gewoon kon meten aan de buitenkant zonder enige medische ingreep. Ja, dat, dat is heel opmerkelijk dat, dat ver buiten het, het vakgebied uh, iets wat, wat heel veel anderen misschien al lang een keer hadden kunnen ontdekken, zo'n ontdekking ja, wordt gedaan. Dat verbaast me erg en, en, en, en ja, daar is ook veel over te vertellen. Ik, uh, maar. Um, ik was uiteindelijk blij dat ik, dat ik niet hoefde te boren in die schedels, want dat zou ik het onderzoek niet gedaan hebben. Ik vind niet dat dat, dat het waard is um, om a, aapjes uh, zo'n ingreep aan te doen. Maar nou was het heel, eigenlijk, ze hebben de hele ochtend een beetje spelletjes gedaan en daarna zitten ze in een donkere kamer een beetje te doezelen in zo'n primatenstoel waar ze zich relatief vrij in kunnen bewegen. En dan horen ze die ritmes en we meten ondertussen dan uh, hun hersensignaal. Maar je wist niet of het, of het ging werken, was het dan ook zo? Want, je, want het vergt heel veel voorbereiding, ja. uh, zo'n onderzoek. Het, het vergt ook een lange reis, heel veel contacten. Was het dan ook zo van ja. nou, als het niet werkt, einde van dit onderzoek... en dan was het allemaal te vergeefs? Nou, in de literatuur was, was, was de, de vraag al langer van... is maatgevoel nou iets wat we delen met andere primaten... of is dat iets wat uniek menselijk is? Dat was al heel lang, lang een lang lange vraag... Uh, het was wel bij vogels aangetoond. Er zijn een aantal vogels die wel, waarvan we wel weten dat die maatgevoel hebben. En ik vond het heel raar dat naast de soortgenoten dat niet zouden hebben. die gaven steeds aan dat het niet kon. Een, dezelfde lab heeft geprobeerd een aap op een joystick... op de maat van de muziek te laten bewegen. Na een jaar, dat is niet gelukt. Die konden dat niet voor elkaar krijgen. En ik vond het zo raar dat ik dacht... ja, dat moeten we toch met deze methode kijken... of, of ze het ook niet echt kunnen waarnemen. Misschien kunnen ze het niet doen, maar kunnen ze het wel horen. Dus daarom wou ik dit experiment gewoon doen. En ik heb uiteindelijk een groep overtuigd dat, dat, dat die dat ook interessant vonden. En toen zijn we gaan meten. Maar je wist dus nog niet of het überhaupt zou werken... om, om op die manier de hersenen nee. van een aap te onderzoeken? Nee, dat was, een, dat was ons go-no-go-experiment. Als we niet konden meten, dat was het eerste experiment. dat was, was gewoon inpakken naar huis. Ja, en gelukkig <laughs> konden we niet in ieder geval meten. Dus dat is het eerste experiment dat, we, dat het signaal informatief is. Dat we kunnen laten zien dat verwachting gezonden wordt. En vervolgens konden we dat echte experiment doen. En ik verwachtte eigenlijk dat die apen het wel zouden kunnen horen. Dat was mijn... Ja, mijn nou, stille hoop is ergens gezegd. Mag je ook niet zeggen als wetenschapper. Maar ik dacht van, het is wel heel erg raar als apen dat niet zouden hebben. Maar we hebben nu precies hetzelfde experiment met, apen, met twee aapjes gedaan. aatje en Ico heden ze. En met, met, uh, met een stuk of twintig baby's in Hongarije. En je ziet dat die aapjes niet verrast zijn door die eerste tel weglaten en die baby's wel. Dus die baby's hebben wel maatgevoel, maar die aapjes niet. Waar zou dat aan, aan liggen en, en waarom zou dat zo zijn? Waarom zouden mensen ineens wel maatgevoel hebben ja. en apen niet? Ja, dat vind ik dus ook een hele ja, een dus... frustrerende situatie. Ze dus betekent gezamenlijke voorouder van, van, van met, uh, mensen met, met raceapjes ongeveer drie, wat is het, 23 miljoen jaar geleden, ik weet even niet precies... Uh, uh, dus dan zou je kunnen zeggen van nou, dan is het dan ontstaan om een of andere reden. Uh, wat ik nu graag wil is natuurlijk naar, naar soorten die nog dichter bij ons zijn: chimpansees en bonenboos om te zien. Is het echt iets uniek menselijk? Is het echt heel recentelijk ontstaan? En, uh, en heeft het iets met te maken van, met, ja, er zijn allerlei hypotheses of, of, of speculaties over, dat het te maken heeft met, met de groepsgrootte van, van mensen en hun sociaal gedrag en dat uh, entrainment... of samen marcheren of samen zingen, dat het daar heel erg belangrijk in is geweest. Is dat nooit onderzocht of sims uh, ritmegevoel hebben? Nee. Dat is allemaal niet bekend. Nee, er zijn wel heel veel onderzoeken die ze geprobeerd hebben steeds. Maar de methode is steeds waar het misgaat. Meestal is het gedragsexperimenten, waar je dan uh, de, uh, kijkt of apen zich bewegen metrisch op de muziek of niet. Het is dus heel lastig omdat ze het onderzoek doen. En daarom is deze methode, vind ik zo in die zin elegant, dat hij vrij... Ja, uh, ja, Het is, het is niet invasief, Je hebt een paar plakkertjes op het hoofd. Je moet alleen een groep vinden waar je, waar je met een chimpanie mag werken... Waar je, die, die daar aan gewend is. En die, die moet, Je moet je een tijd trainen dat hij dat niet meteen weer van zijn hoofd aftrekt. Want het is vervelend of het kriebelt. En dat hij dat redelijk aardig of leuk vindt om mee te doen. En dat is een hele kunst. Zo'n lab vinden, daar ben ik nu in Japan mee bezig. Maar ik heb ze nog niet overtuigd. Mensen vinden het niet belangrijk genoeg. Bij, bij vogels, als ik het goed heb begrepen... is uh, de functie van muziek... Uh de partner verwerven, of, of dat nou binnen of buiten het huwelijk uh, is. Die, die zingen om partners te verwerven voornamelijk, toch? Ja, en om een, uh, een territorium, territorium af te, ja. te bakenen. Ook, ja. ook wel een beetje om te zeggen, movie, hier, hier ben ik. Hier ben ik en hier woon ik en ik hoor tot deze groep. Ja. Dat zou bij mensen de, de evolutionaire functie van muziek kunnen zijn? Want uh, alles wijst er eigenlijk op dat het toch een soort hele fundamentele uh, ja. functie heeft. Darwin dacht dat het seksuele selectie zou zijn. dus Net zoals bij vogels. Dus om dezelfde reden dat wij muziek hebben zoals vogels... ook uh, het lied gebruikt wordt bij vogels. En dat is dan ook de reden waarom muzikanten zoveel meisjes trekken. Ja, dus er zijn, is allerlei evidentie voor wat dat een beetje onderbouwt. Wil jij wel iets zeggen? Ja, nee, dat, er zijn wel theorieën over dat, uh, dat het echt een evolutionaire functie uh, heeft. Dat de mensen die het meest muzikaal of cultureel ontwikkeld waren... inderdaad ook uh, qua fitness of qua evolutie het beste beste af waren en de meeste kinderen uh, kregen. Nou, je kan er best wel sterke selectie op krijgen als mensen... als op een gegeven moment in de historie, in de evolutionaire historie... mensen die niet muzikaal waren, geen kinderen kregen. En mensen die ja. wel muzikaal waren en daarvan zijn genetische aanleg voor... wel kinderen krijgen, dan ontwikkelt zoiets zich best wel snel. Ja. In, uh, in ja, het zijn, dat is, dat is, een, dat is een van de hypotheses die, die, die, die suggereert hoe muziek is ontstaan. Maar... maar um... Er zijn nu een paar papers verschenen die dat proberen te testen. Hè? Bijvoorbeeld ook kijken naar een naar, naar popmuzici. Van uh, bekende popmuzici. Hebben die nou meer kinderen dan, dan, dan niet bekende zeg maar. is Wordt het beloond? Wordt muzikaliteit beloond? Maar dat is toch best moeilijk om de kinderen van popmuziek te achterhalen? Nou, dat want is heel teleurstellend. De correlatie is nul. Ja, uh, maar die zijn niet <laughs> erkend en nooit opgedoken, denk ik. Ja, bij Jimi Hendrix geloof dat hij twee kinderen had. En hij uh, heeft misschien een heleboel... Uh, uh, wat meer onbekende kinderen. Maar er zijn een aantal experimenten gedaan... en die, die theorie is... is ja, ik vind hem onwaarschijnlijk. En Er is geen, niet echt een onderbouwing voor. Een andere theorie is omdat dat geluid... Uh, een heel uh, directe emotionele respons oproept. Dat, uh -huh. dat van een knal schrik je doorgaans meer dan, dan van een flits. Dat is volgens mij zelfs wel eens onderzocht. Ja. Dat het misschien een soort bijproduct is... Uh, ja. uh, van het effect van geluid. Ja, geluid, of van taal. De theorie die nu de meeste wetenschappers aanhangen... is dat muziek eigenlijk een bijproduct is van veel belangrijker dingen. Steven Pinker is daar een van de woordvoerders van. Die zegt van, ja, muziek is... er is geen enkele reden om te denken dat het een adaptatie is. Dus dat het iets, een evolutionair, een aanpassing is geweest... aan een situatie waardoor ons, wij als soort zijn, voortbestaan. Hij, hij, hij vindt dat muziek, dat is waarschijnlijk een soort... Uh, uh, uh, uh, supernormal stimulus, zeg maar. Een, een, een, het is een... Het is, het is een, een uh, geluid en muziek stimuleert dingen die we eigenlijk van andere dingen gebruiken... om een spraak te herkennen. En het, uh, en het, uh, het prikkelt ons op een manier die we esthetisch mooi vinden... of die ons uitdaagt. Zijn er eigenlijk bij Stonehenge ooit uh, sporen gevonden... bij die religieuze rituelen, bij soms opgang van, van muziek... dat ze daar ook geluid bij hadden? Nee, die zijn helaas nooit gevonden. Want het nee. is wel waarschijnlijk dat als je een, een, een opgangsritueel doet... dat je daar dat iets muziek. van geluid ja. bij maakt. Ja, ja. Maar dat nooit een trommeltje tevoren. gevonden of een toeter of een gitaar. Of dat een is ook het water. frustrerende voor mijn onderzoek. Ja. Dat je muziek fossiliseert niet. Hè? We vinden een ja. fluit is ik 40.000 jaar geleden is de oudste ja. fluit ja. die we ooit gevonden ja. hebben. Ja. Op een evolutionaire schaal is dat niks. En, en dat is dus de truc die we nou in ons onderzoek gebruiken. Is door in het hier en nu te meten van welke dieren hebben nou die muzikale mechanismes. En dan kan je terugredeneren in de evolutie, zeggen van nou, het is dan en dan ongeveer ontstaan. Dus in het hier en nu zeg je iets voor waar helemaal geen fossiele evidentie van is, maar argumenterend dat de, de genetica of, de, of het gedrag of de omgeving gezorgd heeft dat we die eigenschappen delen. En dat is de, de strategie waardoor we proberen iets over het verleden van muziek te zeggen. Zijn er eigenlijk amuzikale mensen? Mensen die er gewoon werkelijk echt helemaal niets van snappen. Die niet alleen vals zingen, maar ook uit de maat klappen. Die ook niet kunnen dansen. En die gewoon ook echt helemaal nada van muziek begrijpen. Eh... Uh... Ja, je zegt het wel heel sterk nu, maar aan uh, uh, muzikaliteit is heel goed onderzocht. Daar weten we meer van, van muzikaliteit eigenlijk. Uh, toondoof is een aspect, dat zijn hele duidelijke mensen... die twee melodietjes niet uit elkaar kunnen houden. Dat is, de schatting is 4% van de wereldbevolking die dat heeft, dus dat is nogal veel. Maar mensen die helemaal niet twee ritmes uit elkaar kunnen halen... of, of mensen die geen maatgevoel hebben, daar hebben we op nu, nu één gedocumenteerde case van. Uh, Mathieu heet hij. Dat is een jongen die echt geen mars van een wals kan onderscheiden. Die dus echt niet op de maat van de muziek kan dansen. Aantoonbaar niet. Terwijl die wel ritmes kan onderscheiden. Ook gewoon normaal taalgevoel heeft, normaal intelligentie. En dat is dus, dus wel heel bijzonder. Uh, heeft hij daar hebt. verder nadelen van? Behalve dat hij misschien gek wordt in ieder winkelcentrum... dat hij echt <laughs> niet snapt waarom ze dit hebben opgezet. Nee, hij vindt muziek heel mooi, hij kan er ook van genieten. Het, hij zegt dat het enige wat hij er last van heeft... is dat hij, als hij wil dansen met een meisje... dat het meisje de leiding moet nemen en niet hij. Dat, dat maar dat is bij de meeste mannen, dat toch? Dat vindt hij het vervelendste. En hij vindt het vervelend, dat hij, als hij muziek maakt, gitaar speelt... dat mensen zeggen van, ja, je snapt er helemaal niets van. Dus dat, dat heeft, hij heeft er in de puberteit een beetje last van gehad. Maar verder niet... De volgende stap voor jou is dus om uh, nog meer apen te zoeken voor uh, onderzoek naar uh, maatgevoel. Ga je ook andere uh, vormen van muzikaliteit onderzoeken bij apen? Ja, relatief gehoor is een, ander, is een ander fundamenteel mechanisme. Relatief gehoor en maatgevoel zijn volgens ons de twee basismechanismen die ons muzikaal maken. En dat zijn we aan het bij, onderzoeken bij apen, maar nu ook bij zebravinken. Dus bij zebravinken gaan we nou ook kijken of die maatgevoel hebben. Want de hypothese is dat ze dat zouden moeten hebben. Want die worden altijd aangeduid als een muzikaal uh, vogeltje, ja, toch? Dat zijn vocale. Vocal learners, zijn, ze, ze kunnen vocaal leren. En de hypothese nou is dat alle dieren die vocaal kunnen imiteren en leren, dat die maatgevoel en relatief gehoor zouden moeten hebben. Dus dat, dan heeft het toch weer iets met taal uh, misschien ook te maken? Ja, in ieder geval met geluiden imiteren. Dat is nog niet taal. Hè? Het is, het is ja. uh, volgens mij, is het ja meer muziek. Het blijft fascinerend. Hartelijk dank Henk-Jan Honing, uh, hoogleraar muziekcognitie... aan de Universiteit van Amsterdam. En heel veel succes met het verdere onderzoek. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen... kunt u vinden via de website w24.nl. Reacties zijn altijd welkom. Labyrinthradio.nl. Wij zijn er volgende week weer zelfde zender. Zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks het journaal en daarna Holland, Doc Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. En ik wens u nog een hele vrolijke avond.